Nog steeds wakker. 2013 is net begonnen en WNL wil graag weten wat ons staat te wachten. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Goedenacht, u luistert naar een speciale uitzending van Nog Steeds Wakker. Mijn naam is Robert Smit. En ik ben Annette Schut. Namens de gehele redactie van de WNL-nacht wensen wij u uiteraard een gezond, voorspoedig en een mooi 2013. Samen nemen we vannacht met u het nieuwe jaar door. Van politiek tot sport en van film tot de rechtspraak. Hoe ziet uw 2013 in elkaar. Hoe vreselijk is de kater van een lange jaarwisseling? Laat het ons weten via ons gratis nummer 0800-1121 of Twitter met hashtag WNLNacht. Ja, laten we dan meteen maar met de deur in huis vallen. Het is onze eerste uitzending van dit jaar. Dus wat gaat 2013 ons brengen? Ja, wij kunnen natuurlijk een poging doen om in, in, om in onze Gouden Bol te kijken. Maar we kunnen het natuurlijk ook. En dat lijkt me eigenlijk een stukje verstandiger vragen aan een trendwatcher. Richard Lamp, nacht. Ja, goedenacht. En uh, ja, 2013. Ik wil niet erg vervelend beginnen, maar het wordt gewoon een heel erg heftig jaar. Als je puur naar de economie kijkt. Nou, ik hoef maar... niet, uh, niet eens meer te vragen of het, een, uh, of het een beetje een leuk jaar gaat worden, 2013. Nee, nee. Het is, uh, kijk... We kunnen er natuurlijk wel een leuk jaar met elkaar van maken, maar als je echt financieel kijkt en met alle belastingverhogingen en allerlei maatregelen die genomen worden, dan is het gewoon een heftig jaar. Je houdt steeds minder geld over om vrij te besteden. En uh, ja, dat komt wel hard aan natuurlijk. Maar Richard, alsjeblieft, dit is het begin van onze uitzending. <laughs> ja, sorry hoor. Ik wil een positief gevoel, help me. Ja, nee, nou kijk, het leuke is dat mensen, en dat is echt de hoofdlijn eerlijk gezegd, zal je aan het eind van 2013 ook wel zelf gemerkt hebben, hoop ik, is eigenlijk best een positief jaar, alleen moet je niet alleen maar naar de centen kijken. Het grappige is dat, en, hè, wij noemen 2013 het jaar van de balansburger, dus het initiatief, gaan de mensen zelf nemen, die gaan niet meer op Den Haag zitten wachten, of brancheverenigingen, of vakbonden, of nou, noem het allemaal maar op. Ze hebben inmiddels door dat dit een aantal jaar nu duurt, hè, sinds 2008, die hele recessie, gaat ook nog wel even duren waarschijnlijk. En dus komen ze zelf in actie. Dat kon je al een klein beetje zien in 2012. Met initiatieven zoals uh, thuis uh, afgehaald bijvoorbeeld. hebben mensen koken voor elkaar. En uh, anderen vinden dat lekker. En die uh, zien op de website wat er gekookt wordt verderop in de wijk. En die kopen dat dan tegen een soort ingrediëntenvergoeding. Het grappige daarbij is dat het dus niet om dat eten gaat... wat dan in de weer gaat tussen de mensen. Maar meer dat de sociale band tussen de mensen die daarmee bezig zijn... Uh, verstevigd wordt. Dat ze lekker met elkaar kletsen. Dat ze elkaar beter leren kennen. Mm -hmm. um, en dat het eigenlijk meer een, een soort ja, gezellige boel wordt. Met meer gunning. Als je weet dat iemand die staat te koken. Toevallig ook nog een baan zoekt bijvoorbeeld. Dan zou je toch iets harder je best doen... om voor zo iemand eens dus even om je heen te kijken. Maar dat, dat wordt dus echt in 2013 nog wel een groter dingetje? Ja. Allerlei extra initiatieven... Uh, zijn al op stapel gezet. Dat is ook voor een deel trouwens omdat mensen ja, per ongeluk werkeloos geworden zijn bijvoorbeeld. Of op een andere manier werk zoeken. Je ziet heel veel zelfstandigen trouwens ook als studenten. Die hebben tegenwoordig steeds vaker een of ander bedrijfje daarnaast. Hè, soms webdesign of dan wat meer echt hele fysieke dingen die ze aan het verhandelen zijn. Dus dat loopt door elkaar. <lacht> dat ziet klinkt dat heel veel een beetje werk hebben. En uh, ja, die gaan dus uh, extra initiatieven nemen om weer dingen naar zich toe te trekken. Ja, je praat er mooi overheen, maar fysieke handelingen van studenten, ik weet niet. Nou ja, dat is natuurlijk het hele lastige. Ik bedoel, het is voor een deel ook noodgedwongen. Als je ziet nu met, met studenten en zo die sowieso heel weinig tijd hebben natuurlijk om uh, te studeren, is het allemaal hartstikke krap en dan moet je ook wel weer je geld bij elkaar zien te vissen daarvoor. En, en de, die boete die is al eventjes niet doorgegaan, maar uh, lang studeerboete. Maar op zich uh, is het nog niet meer echt makkelijk natuurlijk. Maar het bijbaantje bij de Albert Heijn is, wordt dat verleden tijd? Nou, dat is het grappige inderdaad. En zelfs de, de, de kinderen, zou ik maar zeggen, op de middelbare en de lagere school, die hebben dat al door, van het is veel lucratief. En ook uh, verstandelijk leuker uh, om bezig te zijn met. Nou, ik wat uh, voor mij. Uh, websites designen voor een ander, of apps ontwikkelen of allerlei andere zaken. En het kan zo makkelijk tegenwoordig, want je vraagt uh, een Kamer uh, verkoophandelnummer aan en dergelijke. En hele jonge kinderen die moeten dat nog even met hun ouders doen. Maar uh, heel veel mensen die hebben zoiets. Ja, dat is eigenlijk makkelijker dan vakken vullen bij een supermarkt. Maar even voor de goede orde, we houden het netjes in 2013. Uh, we houden het wel netjes, tenminste. Het <lacht> uh, ligt natuurlijk aan de mensen zelf of ze initiatieven zo nemen. Precies. Hey, <lacht> en en wat, je, wat ik ook vaak zie of hoor van mensen de laatste tijd, is dat ze bijvoorbeeld met de hele straat dakkapellen gaan inkopen. Ja, je ziet dat de, de macht is natuurlijk, en dat was al een paar jaar sluimerend gaande, maar nu uh, wordt het versneld. De, de macht is bij consumenten terechtgekomen. Ze zijn nog niet super goed georganiseerd, en ze dachten natuurlijk altijd dat ze vertegenwoordigd werden door een vakbond, en een politieke partij... en een branchevereniging, en nou, noem maar op. En dat valt natuurlijk soms een beetje tegen. Dus je ziet dat mensen... zich weer op een ander niveau gaan organiseren. Dus bijvoorbeeld... door collectief dakkapellen in te kopen... of zonder collectoren. Dat ze stroom gaan opwekken met de hele straat... en die stroom dan vervolgens automatisch laten verdelen... over de gezinnen die meedoen in die huizen. En op die manier willen ze dan zelfvoorzienend zijn... met stroom bijvoorbeeld. En op die manier zijn ze een beetje aan het zoeken eigenlijk. En wij noemen die trend onsystematisering. Dat mensen zich een beetje terug willen trekken. Dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar ze willen zich eigenlijk terugtrekken uit allerlei systemen waarin ze de afgelopen jaren een beetje ja, gevangen zijn gezet. En dat is bijvoorbeeld je hypotheek die je elke maand moet betalen, of de dure energierekening, of uh, misschien wel het, uh, het rijden op benzine, dat je denkt, vroeg, ik ga toch eens naar alternatieve vervoermiddelen kijken. En op die manier pakken mensen dus steeds meer zelf het initiatief. Richard, leuke gadget. Leuke gadgets? Nou, heel uh, toegankelijke gadgets op dit moment zijn natuurlijk de telefoons die op afstand opgeladen worden. Dat wordt het helemaal in 2013. Het is gewoon de, de grote uh, telefoons. Het grappige is overigens, ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar de telefoons werden kleiner en kleiner en kleiner en kleiner de afgelopen jaren. Maar wat is eigenlijk het afgelopen jaar begonnen? De telefoons werden, worden weer groter. Klopt, Omdat ja. we natuurlijk een fatsoenlijk display willen hebben om televisie op te kijken en andere dingen mee te doen. Dus dat is op zich wel een, een hele grappige. Maar de echte leuke gadget, uh, die kan in de hoek van een aantal Aziatische leveranciers uh, gevonden worden. Worden. Dat wordt de, de flexibele telefoon. En er is een nieuwe techniek die is nu marktrijp. En daarmee kun je flexibele displays maken. Dus buigbare schermpjes, zeg maar. En dat wordt en voor televisieschermen gebruikt. Maar ook voor telefoontjes. En zelfs weer voor die zonnecellen. Omdat de techniek het overal hetzelfde is. Wat, wat heb je daaraan? Ja, dat is inderdaad. Dan moet je met heel veel nieuwe technieken niet direct afvragen. Want de, de gebruiker die bepaalt wel wat hij eraan heeft en wat hij er werkelijk mee zou willen. Maar je kan je voorstellen als je een buigbaar scherm hebt, wat lekker flexibel is. Een soort dik fotopapier. Dan zou je zo'n scherm ook heel makkelijk in je kleding kunnen integreren. En je kan het rond laten lopen. Dus je, je kan het bij wijze van spreken op je been of op je mouw van je shirt of weet ik veel wat uh, vastzetten. En op die manier wat makkelijker mee omgaan. En je kan je goed voorstellen dat bij wijze van spreken de volgende uh, smartphone. Dat dat niet een, een apparaatje is wat je in je hand hebt. Maar dat het een soort brede armband is. Een soort gebogen display. Dus wat je om je arm doet ik had je nog niet half voorgesteld in dit gesprek en je begon over een heel somber jaar. Maar volgens mij wordt het eigenlijk een heel erg gezellig jaar als ik het ja, zo hoor. Ja, daar heb je helemaal gelijk. Het ligt natuurlijk aan de mensen zelf voor een groot deel. En wat je een beetje ziet, het gaat er uiteindelijk om dat mensen noodgedwongen nog beter naar elkaar luisteren. Echt geïnteresseerd zijn in elkaar. Want als je dat bent, dan ga je dingen ook gunnen en gaan mensen jou ook dingen gunnen. En op die manier zie je een soort van tegenreactie eigenlijk op de, ja, beetje sombere economie. Dat mensen zoiets zeggen van ja, we kunnen wel gaan wachten tot het overwaait. Maar misschien is het handiger om zelf het initiatief te nemen. Nou, laten we daar gewoon vanuit gaan. Richard Lamp, trendwatcher. Dank voor dit gesprek. En alvast een voorspoedig 2013. Hier zelf hetzelfde. Straks schrijft bij ons aan Jas Jesper Stoffel onze eigen politieke verslaggever in Den Haag. Hij gaat het met ons hebben over Politiek 2013... en wat hem is bijgebleven van Politiek 2012. En we willen natuurlijk ook van u weten... hoe uw 2013 in elkaar zit. Laat het ons weten via 0800-1121. Maar eerst... Snow Patrol. Chasing Cars. Will do. Het is 13 minuten over 2. U luistert naar een speciale uitzending van Nog steeds wakker Nederland. Dit was Snow Patrol. Het was een bewogen politiek jaar, 2012. Het kabinet valt de gedoogsteun van Geert Wilders, blijkt niet alles te gedogen. Er komen nieuwe verkiezingen en die vragen om nieuwe leiders. Zo ook bij GroenLinks. Uh, ja, blijft Jolande Sap de kaart trekken of wordt het toch Tovik-Dibi? Nou ja, de beëdiging van de ministers wordt per ongeluk niet opgenomen. Het werd een toneelstuk. Ja, maar wie ook rondliep in Den Haag was onze eigen verslaggever Jesper Stoffelen. In 2012 maakte hij namelijk zijn debuut als politiek verslaggever. En hij zit nu hier bij ons in de studio. Dat komt niet zo vaak voor, Jesper. Goedenacht. Ja, goedenacht. Leuk zo'n eerste keer hier, hè? Ja, eerste keer inderdaad uh, hier. Heel leuk. Uh, zie ik jullie ook nog eens. Ja, want je bent bijna één jaar hè, als jongste politiek verslaggever... wekelijks in Den Haag. Hoe kijk je terug op jouw afgelopen jaar? Ja, heel bijzonder. Uh, je begint uh, ja, eigenlijk bij nul. Misschien wel bij uh, min één, want je bent nog heel jong. En ja, of je dan in de politiek een verhaal hebt... Ja, dat is een tweede. Want je bent 19 jaar oud. Ja, ja dus de jongste politiek Even mag ik mezelf noemen. Dat uh, ja, het heeft zijn voordelen, het heeft zijn nadelen. Maar uh, ja, het begon in een uh, ja, politiek gezien natuurlijk een heel uh, fantastisch jaar. Waarin uh, eigenlijk alles gebeurde. Een heel raar constructie met een uh, gedoogsteun die viel. Kassenhuis overleg dat op niets uitliep. Uh, naar de poppenkast bij GroenLinks, een dan nou, Daarvoor gaan dan de verkiezingen nog vooraf. Eigenlijk alles uh, ja, zat erin en dat was uh, ja, voor mij uh, ja, fantastisch. En misschien voor uh, ja, politiek kennis en liefhebbers ook. Maar dan loop je daar dus al, Jesper Stoffelen, 19 jaar, loop je rond. En dan hoor je uh, Fris Wester links van je. En hoor je Ferry Mingelen rechts van je. Allemaal doorgewinterde politieke verslaggevers. En dan sta jij ertussen. Wordt er niet gek naar jou gekeken? Ja, in het begin wel. In het begin krijg je heel veel vragen: van... Uh, wat, wat doe jij en uh, voor wie en waarom. En dan ja, wordt er wel heel enthousiast gereageerd als je zegt... van, nou, ik ja, doe de politiek voor, voor het programma al wakker. En dan, ja, dat is wel, wel heel leuk. En zij vinden dat ook heel leuk, want zij hebben dan ook wel een verhaal en vragen. En als, als zij dan zeggen van, nou, als jij een keer vragen hebt, kom een keer naar mij. Ja, dan voel je je heel welkom. Ja, komt zo'n Frits Wester dan ook echt naar je toe? Ik heb In het begin heb ik iedereen eigenlijk wel een handje geschud En ik werd eigenlijk toen aan de, aan de hand van de persverlichter van de PvdA... Uh, meegenomen langs iedereen, want die vond het wel leuk om mij even echt te laten zien wie iedereen was. En uh, omdat ik ook vertelde van ja, ben nieuw en ken eigenlijk niemand hier. Ja, maar je hebt ook, uh, ook al ben je nieuw, al best veel successen geboekt. Ja, ja, het gaat gewoon goed. En ik heb elke week nog iets uh, ja, op de zender hier kunnen krijgen. En uh, ja, daar ben ik heel blij mee en ook hele leuke puntjes uh, die, die je kunt aanhalen. Ja, bijvoorbeeld uh, rondom het EK voetbal had ik uh, Mark Rutte, uh, Geert Wilders, Alexander en uh, Nog een aantal uh, ja, grote namen uit de politiek de wedstrijden laten voorspellen. En ja, inhoudelijk is dat misschien niet zo sterk politiek gezien. Maar het werd wel opgepikt door de collega's van Avondspits en een dag later stond er een stukje zelfs in de Telegraaf. Nou ja, jij zegt zelfs inhoudelijk niet zo sterk, maar het is juist wat die mensen niet meenemen. Nee, dat is ook zo. Je bent daar wel unie uh, uniek mee. En uh, dat maakt het dan ook heel leuk. Ja, hoe probeer jij jezelf te onderscheiden van, ja, van, de, van, de, van die orde die daar al jarenlang zit? Ja, dat is uh, heel moeilijk. Uh, ik ja, probeer eigenlijk gewoon uh, te doen uh, wat mij door anderen, door jullie... door uh, ja, Ik heb meer andere collega's die, uh, mm. ja, die daar tips in geven. Want het was voor mij toch wel een heel onzeker begin. Van, ja, ik was niet echt verslaggever, niet echt politiek uh, uh, ja, bezind... En, ja, dat is toch, daar moet het toch wel in. En dan ook nog zijn structuur weten te vinden. Je houding weten te geven. En daar heb ik ja, veel hulp bij, bij gehad. En dat, dat helpt dan wel om een weg te vinden die je onderscheidend maakt. Er lopen 150 Tweede Kamerleden rond. Zijn er nou Tweede Kamerleden waarvan je zoiets hebt van... nou, dat zijn nou echt leuke mensen. Ik ben echt blij dat ik die heb leren kennen in de dag. Ja, dat zijn er wel een aantal. De voornaamste, na, me, na, ja, de voornaamste is Jasper van Dijk, SP. Die komt altijd ook naar mij toe met, met vragen over hoe studenten dingen zien. Of uh, uh, ja, dat, soort, uh, dat soort onderwerpen. Die wordt ook gebruikt, eigenlijk, als het ware. Ja, wat hij ermee doet, dat weet ik dan niet zo. Maar het is wel altijd: je hebt wel een gevoel dat je ook uh, ja, toch, toch van waarde kunt zijn voor, voor hun als zij een vraag hebben of iets. En, uh, zo heb ik nog wel meer. Ik ben vorige week voor de uitzending uh, bij Klaas Dijkhoff langs geweest van de VVD. Ja, ook uh, heel gasvrij, ook heel vriendelijk en zo heb je nog meer uh, wel politici die, die je inmiddels wel kennen en dat is leuk. Wij blikken vooruit op 2013 in deze uitzending. Um, ja, er is een nieuwe, nieuwe regering. Wat, wordt het in 2013 net zo onrustig als uh, afgelopen jaar? Ik denk het niet. En in daarna hopen ze het natuurlijk ook niet. Want het afgelopen jaar was het natuurlijk wel uh, ja, het uh, toppunt. Uh, of misschien wel voor sommige partijen het dieptepunt. En dat uh, hopen ze toch dit jaar uh, te gaan vermijden. En zoals het er nu naar uitziet, wordt het ook steeds rustiger. De grote uh, ja, angst en uh, ja. En de boze demonstraties, kun je het bijna noemen, over de zorgpremie zijn wel verdwenen. Daar komt een oplossing voor. En zo zijn er nog wel meer dingen waar een nieuwe oplossing voor gaat komen. We noemen studenten reisproducten in de OV-chipkaart bijvoorbeeld... waar ook veel weerstand tegen is van een bepaalde groep mensen, de studenten natuurlijk. En zo wordt er wel naar oplossingen gekeken, die worden gezocht. En 2013 moet het jaar dan worden dat het uh, ja, uitgevoerd gaat worden. Ja, want 14 januari worden de plenaire vergaderingen weer hervat, hè? Wat zijn de eerste agendapunten? Ja, de eerste agendapunten blikken ze nog even terug. Uh, eigenlijk op afgelopen jaar. Uh, er komt nog een onderzoek, uh, is nog aan de gang over, uh, over dus, uh, de problemen in haren. Uh, over allerlei, de zorgpremie komt nog terug. Dat is nog niet uitgesproken. Uh, ook de, de studentenruispartij, wat ik al zeg. Daar moet nog over gestemd worden. Daar moeten nog oplossingen over vinden. Dat zijn toch al dingen die vorig jaar speelden. En echt hele nieuwe ja, problemen, die zie je nu nog niet, die in 2013 gaan komen. Uh, want het, het is toch ook wel een beetje de waan van de dag, dat merk je ook de laatste tijd wel. Dan wordt het eigenlijk een uh, minder leuk jaar voor jou. Ja, nou ja, misschien wel. Ja, minder, uh, minder explosief zou je kunnen zeggen. Nou ja, dat, uh, ja, dat, dat biedt ook weer ruimte voor, voor wat andere creativiteit, denk maar ik. Maar je weet het nooit, hè, jongens, met die politiek, kom nou... Nee, dat is, ik denk... ik, dat is de baan van de dag. Het gaat nou al weken over haren. Dat toen een keer actueel was. Nou ja, het trieste gebeuren rondom de grensrechten zorgden voor opschudding. En zelfs de potvis, uh, in uh, ja, de, de, ja, de walvis. Ik weet niet eens wat het precies was. Maar die, uh, de, die zorgde zelf voor, voor kamervragen. Nou ja, je ziet het. Dat is misschien wel beneden het uh, niveau dat we willen zien. Maar ja, het, het blijkt dus toch wel een niveau te zijn wat gehoord moet worden. Ja, en ik wil even met je afsluiten, want je bent 19. Je bent nu een jaar bezig als politiek verslaggever. Wat zijn jouw ambities? Ja, Waar die, gaat het heen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo. Ik, ik, ik vind het heel leuk. Ik doe ook nog iets anders in, in de sport en dit, politiek, is heel leuk. Dan uh, nou moet ik ook heel eerlijk zeggen, als we dan een anderhalf jaar teruggaan... Uh, als dan iemand had gezegd ben jij over een jaar politiek verslaggever... Dan had ik ja, misschien daar nog wel om gelachen. Want het uh, kwam me toch wel een beetje als een verrassing. Een hele leuke verrassing. En uh, ja, zolang het goed gaat en erin blijf, uh, blijft groeien, dan ben ik uh, daar heel blij mee. En ja, wat de toekomst verder gaat brengen, dat weet ik nog niet. Nou, dankjewel in ieder geval voor dit gesprek. Je bent altijd ook hier welkom. Succes met alles komend jaar. We gaan van je horen. Dankjewel. En je yes, zit er zo 4 en 6 bij ons. Uh, zit jij op deze plekken? Want dan uh, doe jij de ondernemerspecial special van Nu Al Wakker. Dat ja, klopt. 2013. Straks gaan we het hebben over muziek in 2013. We gaan het hebben met Sidney Smeets over recht en advocatuur. Maar u hoort het al, de klanken van Queen. Another one bites the dust. Hier bij Nog Steeds Wakker op Radio 1.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 But another one buys the dice Ja, uiteraard Queen, Another One Bites the Dust. En uh, hij gaat er helemaal op uit z'n onze muziekredacteur Teun Verstegen. Want in dit nieuwe jaar komt er natuurlijk heel veel nieuwe muziek uit. Justin Bieber, Ever Levine, Lady Gaga. Maar... Ja, wij kijken graag iets verder dan onze neus lang is. En dat doen we dus met Teun Verstegen. Goedenacht. Goedenacht. Laten we beginnen bij de muziek van eigen bodem. Uh, wat heb je voor onze naam? Nou, uh, over anderhalve week is er uh, het, uh, in Nederland en eigenlijk in Europa... ook wel redelijk bekende Eurasonic Noorderslag Festival. Uh, en dan ga je altijd eens een beetje kijken wat er nou speelt, wat er staat... waar kan je wat mee, wat is nou, al een beetje bekend. Audio Adam, Bloutsoen, Kensington... wel, bij mensen die iets verder kijken dan Robbie Williams... en nou ja, zoals net gewoon Queen, redelijk bekend. Maar er viel me toch één act op die mij wel behoorlijk kon plezieren. Well, open your eyes with mine Klinkt het bekend? Nee, totaal nee, niet. Nee, mij dus ook niet, totdat ik het een paar weken terug luisterde. Dit is Tim van Tol. En uh, hij noemt zichzelf acoustic punk rocker. Gespeeld in allerlei uh, punkbands waar volgens mij nog nooit iemand echt van heeft gehoord. In Nederland ook niet heel veel succes hebben geboekt. Maar Tim dacht, ik kan het ook gewoon alleen met akoestische gitaar. En dan uh, doet hij dus dit. Hij is veel in Duitsland... Het was moeilijk om hem te bereiken, maar in februari komt hij uh, langs bij nog steeds wakker. Ah, dus hij is hier dan? Hij uh, komt zeker langs en uh, blijft luisteren, dus naar Tim van Tol. Is, hij dan, uh, is is acoustic punk rock is dan dat dan het enige wat hij, wat hij in petto heeft? Of, uh, of ja blaast hij, kan hij ook wel echt de tent eruit blazen? Nou zeg maar? ja, het, hij, je hoorde net een beetje van hoeveel uh, kracht hij eigenlijk in zijn stem heeft. En dat kan hij eigenlijk nog veel meer. Het is nu maar een kort fragmentje. Maar dat, dat kan hij zeker wel. En ik denk dat hij dat uh, in de studio uh, van de WNL Nacht ook zal laten zien. Nou, te gek. Leuk. Maar um, naast Tim van Tol, nog meer talent van eigen bodem? Ja, zeker. zeker. Um, het begin van het nieuwe jaar natuurlijk veel lijstjes, overal en nergens. En een band die daar heel erg naar boven komt uh, is Mister and Mississippi. Ja, het is prachtig. Ze waren hier bij ons in de studio hè, een ja, paar weken geleden. Zeker. En ze hebben het dan ook wel verdiend om op Eurosonic sonic Slag te staan. En ik heb vanmiddag heel erg mijn best gedaan om te proberen te omschrijven wat het nou precies is. Ik weet niet zo goed. Folk, uh, uh, hebben jullie nog iets daar, uh, hoe je het nou precies moet omschrijven? Nou, ja, jij, jij bent mijn Leo Blokhuis, <laughs> dus jij moet het voor mij uitleggen. Ja, nee, ik, ik vind het heel lastig, maar uh, de luisteraar heeft het net kunnen horen. Mister Mississippi, uh, volgens mij wel een dingetje om in de gaten te houden. Oké, okay, nou, we hebben we Nederland gehad. Buiten onze landsgrenzen. Dus wat loopt er allemaal rond? G Genoeg. Veel te veel om, uh, om te omschrijven. Uh, maar wat mij betreft komen we al heel snel uit in, uh, in Zweden. Daar komt de band Friska Viljor vandaan. Hoe zijn jullie Zweeds? Oh, jongen. Ik Weet je wat het betekent? Nee. <laughs> Google geeft uh, gezond testament aan als uh, vertaling van deze band. Uh, ik luister het nu al een paar jaar. Ik heb ze een paar keer live gezien. En het is volgens mij nog nooit Echt doorgebroken uh, in de hitlijsten. Maar ik, uh, ik vind het wel uh, verdiend als een keer terechtkomen bij het grote publiek. En voor de gein moet je even letten op zijn fantastische Engels. Ja, tak. He? Tak, zeggen ze dan. Bedankt voor dit mooie lied. Oh, nou bedankt voor dit. Ik, ik, dat, zo goed is mij. Zweet zo, ja, zo, is beter, merk ik wel. Dinsdag komt er een vijfde album Remember Our Name uit. En dat zal uh, niet voor niks zo heten. Nou, ja. Leuk. Uh, maar het enige is alleen dat de meeste mensen, denk ik... Nou, ik, ik, ik kan mezelf niet als muziekkenner zien. Nou ja, zeker niet. Ik heb nog nooit van deze namen gehoord. Uh, heb je ook iets bekenders? Ja, zeker. Uh, editors. Um, de, de komende maanden, uh, ergens in de komende maanden... is het niet helemaal duidelijk wanneer, komt hun nieuwe plaat uit. En ze zijn al geboekt als afsluiter van uh, het grote Belgische festival Werchter. Dus er wordt veel van verwacht. Uh, wat mij betreft, wat ze de afgelopen jaren hebben laten zien, uh, zeer terecht. Um, en uh, met de vorige drie platen hebben ze dan ook echt wel uh, meesterwerkjes afgeleverd. Ja, dit was, was een nummer van hun uh, laatste album, In This Light en On This Evening. Uh, en daarop gebruiken ze veel meer elektronica. Ze hebben nu ook de uh, oude gitarist die op de eerste drie platen meespeelde... die is weggegaan. Ze hebben er twee mensen voor, uh, voor teruggezet in de band. Ze zijn nu met z'n vijf. En ik denk dat ze dus daarom ook uh, met nog meer elektronica terug zullen komen in 2013. Hou ze in de gaten, de editors. Hey, en toen als laatste iets waar we echt even al onze energie in kwijt kunnen. <laughs> het was misschien net al een beetje bij uh, Friska Villior. Maar, uh, ja, dat kan... Ik wel, maar ik uh, Robert, niet. Robert niet. Nou, dan hoop ik dat Robert het kan op uh, Babylon Circus. Uh, die na vijf jaar weer terugkomen met een plaats. Ze hebben tussendoor wel getoerd. En uh, oh, tijdens die tour heb ik me volgens mij op Lowlands 2019 ook door ze laten inpakken. Uh, ze komen uit Frankrijk, zetten echt een fantastische uh, ska-sfeer neer. En uh, ja, volgens mij gaan we daar echt uh, heel erg van genieten op de festivals in 2013. Ja. Ik wil iedereen die nog steeds wakker is oproepen... even naar radio1.nl te gaan en de webcam aan te klikken... want het is hier echt ontzettend <lacht> gezellig. <lacht> Teun Verstegen, muziekredacteur van ons programma. Hartelijk bedankt. En maar wij gaan... Uh... Ik wil nog één dingetje weten van Teun. Namelijk, uh, we hebben iedere week hebben we, uh, hebben we dan dus live muziek. Uh, je, je liet het net al weten, uh, Tim van Tol. Ja, die komt. Zeker. Heb je, heb je, kan je nog één of twee namen geven? Um, ja, ik, er staan natuurlijk al wel weer een paar dingen. Uh, um, um, Moses en the Firstborn uh, komen over volgens mij uh, drie weken bij ons langs. Dat is ook wat steviger, maar dat zal akoestisch uh, prima passen in de show. En uh, voor Copper Sky geldt eigenlijk hetzelfde. Dus we gaan uh, in 2013 vrolijk door met, uh, met live muziek in de nacht. Altijd vrolijk door met live muziek in de nacht. Teun, dankjewel. En uh, daarmee gaan we weer vrolijk door met de editors. Time comes that you're no longer there. Fall down to my knee, begin my nightmare. Words spill from my drunken mouth. I just can't keep them all in. I keep up with the racing rats and do my best to win. Ze zijn geboekt als afsluiten van Rock Werchter... en volgens onze muziekredacteur Teun Verstegen was dat meer dan terecht. Dit waren de editors. Straks gaan we het met uh, hoofdredacteur van Cineville, Emma Curvers... hebben over de films in 2013. Maar eerst... In de rechtspraak en advocatuur werd Nederland in de laatste maanden van 2012 nog door elkaar geschud door meerdere grote zaken. Een doorbraak in de zaak Vaatstra en de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen zijn slechts een greep uit de laatste maanden op rechtsgebied. Ja, deze twee zaken zullen 2013 hoogstwaarschijnlijk in hun greep houden. We hebben het erover met advocaat Sidney Smeets. Goedenacht. Goedenacht. Het was maar een jaartje wel, hè? Het was een uh, bewogen jaar. Maar 2013 uh, zal denk ik ook een jaar worden waarop uh, de rechtsstaat op zijn grondvesten gaat schudden. Waarom? Nou, er komen grote zaken aan. Uh, jullie zeiden in de in, inleiding al iets over uh, de zaak van de grensrechter, de zaak uh, van Jasper S. Uh, het hoge beroep natuurlijk uh, in de tuchtzaak tegen uh, Confrère Moskovic uh, komt eraan. En daarnaast uh, zal een aantal. ...dingen op het gebied van wetgeving gaan uh, veranderen... ...en die zijn over het algemeen niet uh, in het voordeel van, uh, van verdachten. Het uh, beleid van uh, ja, teven en opstelten... ...dat is uh, erg gericht op het uh, bevorderen van de positie van het slachtoffer. En dat is altijd... Uh, Iets dat uh, ook advocaten wel aanspreekt. Maar uh, helaas gaat dat vaak gepaard met het uh, verslechteren van de positie van de verdachte. En uh, dat is niet nodig, maar wel heel vervelend. Laten we het uh, lijstje straks uh, stuk voor stuk even doornemen. Uh, beginnen bij uh, Jasper S, de zaak Vaatstra. Dit is oh. een doorbraak. Um, wat is nu de verdere gang van zaken in 2013? Nou, in 2013 zal die zaak gaan, gaan dienen. Meneer S. Die zit voorlopige de En dat betekent dat er uh, op enig moment een zitting moet komen. Meestal is dat uh, na drie, of in ieder geval is dat na drie maanden... voorlopige hechtenis, komt er een zitting. Of dat meteen dan ook de inhoudelijke zitting is, dat is altijd even de vraag. Of het ligt dan of het dossier dan klaar is. Maar ergens in de loop van 2013 zal die zaak uh, gaan dienen. En dan uh, ja, zal er besloten moeten worden uh, door de rechter... of er sprake is van moord of doodslag. En uh, of er eventueel... Sprake is van toerekeningsvatbaarheid aan de zijde van meneer S. Um, of de PBS moet worden opgelegd, of het een levenslange gevangenisstraf moet worden. Dat soort vragen zullen dan uh, allemaal beantwoord moeten worden. Dus dat wordt een interessant proces. Maar Sidney, wat, wat ik me dan afvraag... ze gaan dus nu kijken of iemand zoveel jaar geleden toerekeningsvatbaar was. Hoe kan dat? Nou, dat is moeilijk. En daar zal een aantal deskundigen ook waarschijnlijk naar gaan kijken. Een psychiater en een psycholoog, die moeten een dubbel rapportage opstellen als meneer meewerkt. Als hij niet meewerkt, dan zou dat via een observatie in het Pieter centrum moeten. En uh, men moet dan kijken hoe het uh, ja, met die meneer gesteld is. En daar zullen ze ook uh, een, een zogenaamd omgevingsonderzoek bij betrekken. Dus ze gaan praten met mensen die hem gekend hebben in die tijd. Um, en ze gaan kijken wat er bekend is over hem uh, op medisch en op, uh, op, op geestelijk gebied uh, in die periode. Um, en dan zullen ze dus moeten vaststellen of er ten tijde van dat delict bij hem sprake was van een stoornis die uh, zijn gedrag heeft beïnvloed. Een grote maatschappelijke issue in 2012 is de dood geweest van uh, grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Uh, ja, het verhaal is bekend. Mishandeld tijdens een voetbalwedstrijd tussen Buitenboys B3 en Nieuwsloten B1. Uh, jij staat de enige meerderjarige verdachte in het proces bij. Een vader die aanwezig was bij de wedstrijd. Dat lijkt me een heftig proces. Ja, dat is een hele heftige zaak. We staan, mijn kantoorgenoten staat ook uh, een minderjarige verdachte in die zaak uh, bij. Dus we hebben het er druk mee. Um, het is een heftige zaak. Uh, het is natuurlijk vreselijk wat er uh, gebeurd is. Maar uh, de juridische vragen die uiteindelijk beantwoord uh, moeten worden zijn... of de mensen die daar aanwezig zijn geweest... ook allemaal verantwoordelijk gehouden kunnen worden... voor het overlijden van die man. En uh, voor zover mensen in ieder geval... betrokken zijn geweest bij de vechtpartij... in hoeverre hun aandeel... zodanig is dat ze ook rekening moesten houden... met het overlijden van deze uh, meneer. Um, en daarnaast zal een heleboel... uitgezocht moeten worden over... Uh, ja, welke rol wie precies gehad heeft... Uh, uh, in die zaak. Dus het wordt nog een heel, uh, hele klus... om dat goed uit te zoeken en om, om goed... Uh, in beeld te krijgen wie waar verantwoordelijk voor is. En, um, en dat kader is het ook wel jammer, maar het past wel een beetje in het beeld uh, wat ik aan het begin schetste van de verharding die je ziet. Dat je nu al uh, heel veel mensen hoort roepen dat uh, deze jongens, uh, de andere cliënten die minderjarig zijn, uh, ja, dat die volgens het volwassen strafrecht zouden moeten worden berecht. Terwijl ik denk van nou, laten we dat eerst nou eens allemaal eens even goed uitzoeken. En uh, er is niet voor niets een minderjarig strafrecht. En deze jongens zijn minderjarig. Ja, yeah, maar er dus staat ondanks of ze nou minderjarig zijn of niet, ontzettend veel druk op dit proces. En ze zijn misschien eigenlijk al uh, veroordeeld. Wat, wat vind je van al die hijsa? Nou, de heisa is begrijpelijk, want het, er is iemand overleden. Dat is heel ernstig. Maar wat ik al zei, ik vind het uh, jammer dat we steeds meer zien... dat mensen inderdaad in de media al een beetje veroordeeld zijn... en dat het erop lijkt... Dat het nauwelijks meer mogelijk is om een eerlijk proces te krijgen. Nou hebben we gelukkig in Nederland onafhankelijke rechters die daar goed uh, voor waken dat dat wel uh, gebeurt. Maar het beeld in de media is wel heel erg um, ja, eenzijdig, zou je kunnen zeggen. Uh, um, deze jongens verdienen een eerlijk proces. En ondanks dat ze wellicht betrokken zijn geweest bij die uh, vechtpartij, geldt nog steeds de onschuldpresumptie. Hè? Dus het idee dat ze onschuldig zijn totdat een rechter daarover heeft geoordeeld. En ja, een van de dingen die lastig zijn is omdat deze zaak natuurlijk zoveel aandacht heeft gekregen in de media dat die mensen tegelijkertijd een lange tijd in alle beperkingen hebben gezeten. En dat er dus heel veel van de kant uh, van de verdachte nog niet naar buiten is uh, gebracht. En dat is nou juist het hele idee ook van een strafproces, dat er twee kanten aan dat verhaal zitten. En die andere kant van het verhaal die zal in 2013 wat, uh, wat duidelijk over het voetlicht komen. En en ja, ik hoop dat, dat mensen dan ook die kant uh, gaan beluisteren. En dan komt er een misschien iets gebalanceerder beeld. Bram Moscovici kreeg in 2012 te horen dat hij zijn beroep als advocaat niet meer mag uitvoeren. Uh, in 2013 wordt er definitief uitspraak gedaan omdat hij een hoger beroep is gegaan. Wat gaan we daar nog van meekrijgen? Nou, veel, denk ik. Ik denk dat dat een behoorlijk mediaspectakel zal worden. Als ik het goed heb begrepen, zal Confrère Moscovic in de Hoge Beroepszaak wel aanwezig zijn. Dat was in eerste aanleg natuurlijk niet zo. In de Hoge beroep zal hij wel aanwezig zijn. Dan zal hij mee met aantekst een uitleg geven over waarom hij gehandeld heeft zoals hij gehandeld heeft. Of misschien dat hij aangeeft dat een aantal van de Schuldigingen gewoonweg niet juist uh, zijn. Uh, en het zal interessant zijn om te zien dat hij dat dan in het forum doet waar dat ook thuis uh, hoort, uh, bij het, uh, of van discipline en, uh, en niet op de televisie, en dat hij dan ook uh, met die mensen in discussie kan gaan om, om uit te leggen van waarom hij nou vindt dat hij zich niet aan de richtlijn hoeft uh, te houden. En, ja een weerwoord kan geven op mensen die, die, die cliënten die nu aantijgingen aan zijn adres doen. Dus dat uh, zal denk ik een, grote, uh, een groot mediaspectakel gaan worden. Even kort, wat verwacht je er zelf van? Uh, vind ik moeilijk in te schatten. Ik denk dat uh, het belangrijk is dat je als advocaat je aan de regels houdt. Uh, uh, en als je je niet aan de regels kan of wil houden, dan uh, ja, kan ik me voorstellen dat... Uh, het raad, het raad, of het hof uh, zegt dat je dan geen advocaat uh, moet zijn. Maar goed, we zullen moeten afwachten wat, uh, wat Conferen Moscovici uiteindelijk uh, daarover gaat zeggen. Want misschien geeft hij wel aan dat hij zich wel aan de regels heeft gehouden. Of dat hij zich in de toekomst aan de regels gaat houden. Of dat hij heeft een heel goed argument waarom hij vindt dat die regel niet van toepassing is. Dus dat zullen we moeten afwachten. Maar uh, mijn standpunt is in ieder geval dat je als advocaat aan de regels hoort te houden. Ja, het lijkt me in ieder geval vreemd als een advocaat geen goede reden zou kunnen bedenken waarom hij zou mogen blijven. Hey, enkele weken geleden, ook als laatste nog even, tekenen honderden rechters een uh, manifest. Ze maken zich zorgen over de rechtspraak in ons land. Moeten wij ons daar ook zorgen over maken? Uh, ja, we moeten ons daar zeker zorgen over maken. Omdat, uh, wat ik al zei uh, in een eerdere uitzending, uh, rechters uh, die. Treden niet zo snel naar buiten. Die geven niet zo snel een, een, een mening over uh, hoe het in de rechtsstaat uh, met hun positie gesteld is. Uh, het feit dat ze dat nu wel doen betekent dat we ons zorgen moeten maken. omdat het echt zo is dat die rechters onder druk staan. Het hele systeem van rechtspraak staat onder druk. Er is te weinig geld, er wordt te veel uh, um, tijdsdruk op, uh, op rechters gelegd. En dat komt kwaliteit niet uh, ten goede. En als je dan ook nog ziet de maatregelen die nu genomen worden. die uh, toch de positie van de verdachte. ...wel verzwakken, dan moet je je zorgen maken. Want het zal je maar gebeuren dat je een keer zelf bij zo'n rechter moet komen... ...en dat je dan te horen krijgt dat die belangrijke getuigen die jij graag wil horen... ...omdat die kan aantonen dat je onschuldig bent, niet gehoord wordt... ...omdat er gewoon geen tijd en geen geld voor is. Dus ja, daar moeten we ons zorgen over maken. En ik hoop ook dat de minister en de staatssecretaris die ja, dat manifest serieus nemen... ...en daar nog eens goed over gaan nadenken. Als ik het zo hoor, dan gaat er in 2013 nogal veel gebeuren... in de rechtspraak en advocatuur in Nederland. Cindy Smeets, dank je wel. Dank je wel. Het is tien voor drie. U luistert nog naar nog steeds zwakker Nederland op Radio 1. En dit was De Police, so lonely. Na onze vooruitziende blik over politiek in 2013, muziek in 2013 en trends in 2013... willen we ook weten naar welke films we moeten in, ja, u raadt het al, 2013. Ja, en dat gaan we vragen aan Emma Curvers. Ze is hoofdredacteur van Cineviel, een online platform over alles wat met film te maken heeft. En daarom weet ze dus ook alles over de toekomstige filmhits Emma. nacht. Goedennacht. hallo. Nou, vertel het maar. Wat wordt de filmhit van 2013? Um, nou, de hit weet ik niet. Maar ik heb, echt, ik, ik heb zoveel moois uh, uh, gezien vandaag uh, in de voorbereiding. Dus uh, ja, er worden gewoon heel veel hits komen er. En het meest opvallende dan wat je vandaag gezien hebt? Um, nou, ik verheug me heel erg op uh, To The Wonder van Terrence Malik, um, Die je misschien nog wel kent van uh, The Tree of Life. Uh, wat uh, uh, vorig jaar natuurlijk een, een hele grote film was uh, over spiritualiteit. En uh, um, ja, dat, dat, was, dat was een heel erg uh, groot film. Er was heel veel uh, rondom te doen. En hij had daarvoor heel lang geen films gemaakt. En komt nu meteen het jaar erop net nog een film. Dus dat maakt wel heel, uh, heel nieuwsgierig. To Love is to run the risk of failure, the risk of betrayal. You fear your love has died. It perhaps is waiting to be transformed into something higher. Ja, Emma klinkt als een mix van avonturen, um, hogere machten. Wat, wat moet ik me voorstellen hierbij? Nou ja, het wordt omschreven als een romantische dramafilm. Uh, en um, dat, dat romantische drama dat uh, wordt gespeeld door uh, Rachel McAdams, die je misschien wel kent van The Notebook. Dat is een beetje zo'n uh, puberfilm van Brian Ja. En uh, Ben Affleck. En uh, verder is er nog niet heel erg veel uh, rondom bekend, behalve een aantal zinnetjes over de inhoud. Het gaat over huwelijkse, huwelijkse problemen. Dus um, en. Um, ja, spiritualiteit speelt daar een rol in. Ze gaan geloof ik met een, een, een, een priester, uh, komt er ook weer in voor. Uh, die, daar gaat die een, de, de dame in het verhaal die gaat met die priester bemoeien. En hij ontmoet dan uh, juist weer een oude jeugdliefde. En, nou ja. Maar ja, met de, het komt uh, met problemen van. Het heeft niks met de katholieke kerk te maken? Uh, vast wel. <laughs> ik hoop het. Nou, dat levert misschien nog wat uh, vermaak op. Volgende film. Wat, uh, wat heb cool. je nog meer op de, op de, op de rol staan? de uh, Grandmasters, uh, wat de uh, volgende film zal worden van um, Kar wai Een klein stukje. Uh. Kung-fu. Languïti. Yo-wa, yo-te. Ik ben Ik gewoon. Dat klinkt allemaal een stukje heftiger en ik, het klonk niet echt heel erg Engels. Uh, nee, nee, zeker niet. <laughs> uh, nee, het is uh, Aziatisch. Het gaat over de uh, vechtsportmeester en uh, trainer van Bruce Lee, Yip Man. dan uh, nou weet ik niet, is Kar Wai Chinees van origine? Zal ik het heel even opzoeken? Heel snel. En... Uh, And the Bee, the site for nerds. Het uh, is echt iemand die uh, online actief is, hè? <laughs> ja. Ja, ik zoek het even op. Dat, uh, dat kan gewoon. Hij is dan een ik in China geboren. Ja, hij is in Shanghai geboren, inderdaad. En um, nou, we gaat deze film over. Uh, dus over Jipman, de, de trailer, trainer van uh, Bruce Lee. En ja, dat wordt echt een heel ethisch uh, groot gebeuren. Met zo honderden martial artists en heel veel uh, actie in elk um, Maar dan wel op de manier van Wai Met uh, hele mooie beelden. En. Um, ja, de rust, zoals dat in die Aziatische films dan ook weer kan. Dus ja, daar hebben we gewoon zin in. Wat, ja. uh, wat gaan we nog meer zien? Um, nou, we gaan ook uh, denk ik uh, met z'n allen naar Wolf. Uh, tenminste, ik ga daar uh, als de Liederweer gaan naartoe. Dat is de tweede speelfilm van Jim Tayhoutu... die in 2010 debuteerde samen met Victor Ponte uh, van uh, in de met de film Rabat. Een film van, ja. een, van Nederlandse bodem. Precies, Nederlands bodem. Hij komt uit Venlo. Oké, okay, te gek. En waar gaat hij over? Um, deze film gaat over een uh, jongen, die, een jonge kickbokser... die uh, uh, langzaamaan in een uh, harde wereld uh, terechtkomt... waarin uh, ook wel eens wat uh, mensen rondlopen... die misschien niet helemaal legale dingen doen. En hij uh, komt natuurlijk voor de keuze te staan uh, tussen goed en slecht. Zoals eigenlijk in een klassieke film noir uh, wel vaak uh, het geval is. Het is ook een zwart-wit film, dus ja... Uh, yeah. Dat, dat maakt me nieuwsgierig. De Nederlandse La Haine wordt er gezegd, maar ik weet niet of die vergelijking helemaal op zal gaan. Laten we luisteren naar een stukje van de trailer van Wolf. Thomas is tot aan het woord. zijn. je zelf zijn? Wij hadden een deal! Er is zoveel geweld. Zinloos geweld. U bent zo gespannen. Dat klinkt niet als een film waarmee de opa's en oma's met de kleinkinderen naartoe gaan. Uh, nee, nou, de opa's en oma's kunnen het wel aan, denk ik... maar de, de kindjes misschien niet. Yes. We hebben er drie gehad. Uh, neem, neem, nog, neem ons nog mee in een paar, paar kleine, kleine films. Ja, er komt nog, nog verschrikkelijk veel moois aan. Uh, heel binnenkort natuurlijk Django Chain van Quentin Tarantino. Hmm. Die veel ik wel, hoef ik niet meer te introduceren, denk ik. Nee. Film over het vrouwen-slavernijverleden. En, uh, en dan ook nog eens met. Uh, hoe heet hij ook weer? Leonardo erin. Mm -hmm. um, dus nou, dat, dat wordt leuk. The Master van Paul Thomas Anderson. Ook al in uh, januari. Komt op IFVR als ik me niet vergis. En. Um, nou ja, dat, die ken je misschien nog van Magnolia. Met uh, Tom Cruise. Mm -hmm. een, tijdje, een tijdje terug. Kikkers op auto's en dergelijke. Um, Wat ik me heel erg op verheug is Spring Breakers van Harmonie Green. Zegt dat jou iets? Nee? Harmony Green? nee? Help ons. Um, help ons. Ja, dat is een beetje een, een indie-regisseur uh, van... Uh, ...bekend geworden dat hij het scenario van Kids heeft geschreven in uh, begin jaren negentig... ...en daarna met de uh, vrij uh, woeste experimentele film Gummo kwam... ...een beetje over de onderlaag van de Amerikaanse samenleving. Uh, hij is daarna een beetje in een soort dalletje geraakt... Uh, ...maar kwam een tijdje geleden weer met uh, Mr. Lonely... ...en nu dan met Spring Breakers, wat een film is over de Spring Break... ...waarin uh, allemaal jongeren zich natuurlijk laven aan, uh, aan seks en drugs en, en, en meer leuks. Hey, en, uh, en Emma... Een knaller in 2012 was uh, Intouchable. Volgens mij draait hij nog steeds in sommige bioscopen. Ja. Komt ja. er iets wat daarop lijkt? Want ik denk dat je heel veel mensen daar heel blij mee kan maken. Um, nou, Intouchable wordt sowieso uh, geremaked voor de Amerikaanse markt. Dus dat is, uh, oh, dat is interessant. Ja. Uh, of het dan uh, leuk blijkt, is natuurlijk uh, zal blijven, is maar de vraag. Um, ik weet wel dat die, die ene meneer uit Entre die gaat in elk geval in een film samen met het meisje dat Amelie speelt. Even kijken, wat is dat nou ook alweer? Dus dat is Audrey oh, Toe to, to. oh, ja. Audrey Tortroux, inderdaad, die gaat in uh, Lécume de Jour met uh, Omar Sy. Dat is die, die vrolijke, donkere jongen uit de uh, Enverschable. Um, uh, spelen zij een, een paardje, zoals ik het oh, begrijp. Nou, ik weet zeker dat die film ik in ieder geval ga zien, wat jij, uh, ja, Robert. Dat, nou, dat. Uh, daar da gaan, da gaan we samen naar die film. Gezellig. Emma Curvers, uh, hoofddirecteur van Cineville. We hebben weer zin om in 2013 naar de bioscoop te gaan. Dank je wel en ja. een uh, fijne nacht nog. Geen die... dank. Fijne nacht. Ja, en alle films die ze dus genoemd heeft en die de moeite waard zijn in dit jaar... zijn dus Nymphomaniac, schrijft u mee. Uh, to the Wonder, The Grandmasters, Springbreakers en Wolf. Nou, Dat waren dus de films van Emma Curvers. Alles is nog terug te lezen op haar site, cineville.nl. En daar staan meer verheugfilms op voor 2013. Het uur is alweer bijna voorbij, dus uh, we gaan uh, langzaam richting het einde van dit eerste uur. Maar na dit uur, na het nos zijn we gewoon weer terug uh, met het tweede uur WNL Ghost 2013. Een speciale uitzending van Nog Steeds Wakker. Aandacht onder andere voor de Verenigde Staten met onze vaste correspondent Wouter Zantingen. Vooral over de Fiscal Cliff. Uh, ja, wat kunnen we gaan verwachten op het gebied van sport, samen met Anne de Jong? En weer of geen weer, onze weerman Stijn van Antwerpen is er weer. Maar eerst het journaal.